met het NOS-journaal. In België is een derde van de politieagenten geconfronteerd met corruptie, blijkt uit intern onderzoek. Volgens de VRT kregen agenten onder meer te maken met omkoping, het aanbieden van cadeaus en ongepaste vragen om informatie. Het vaakst komt het voor dat agenten mensen kennen die bij een dossier betrokken zijn. De grote meerderheid van de Belgische agenten zegt die gevallen te melden bij hun leidinggevende, maar zegt dat er niets mee wordt gedaan of er is geen terugkoppeling. Veel meer mensen zijn slachtoffer geworden van nagemaakte medicijnen... dan tot nu toe werd aangenomen. Blijkt uit een rondgang van het Erasmus MC op verzoek van de NOS. Onlangs werden zes sterfgevallen aan nepmedicijnen gekoppeld. Maar inmiddels gaat het om zeker dertien verdachte overlijdens... en tientallen vergiftigingen. Verschillende slachtoffers gebruikten oxycodon Die werd geleverd door webshop slaappillen.net. Twee verdachten verschijnen maandag voor de rechter. Cambodja en Thailand vallen elkaar weer aan. Thailand zegt dat Cambodja burgers aanvalt en landmijnen plaatst. Cambodja beschuldigt Thailand van bombardementen met gevechtsvliegtuigen. De landen strijden over een gedeelde grens... maken allebei aanspraak op een tempel in het gebied. De gemeente Ermelo gaat blinden en slechtzienden informeren over de gevaren van de wolf. In het dorp op de Veluwe werd enkele weken geleden... een slechtziende vrouw met blinde geleide hond achtervolgd door een wolf... Die verdween pas toen de vrouw hard met haar stok op de grond had geslagen. In Ermelo wonen relatief veel blinden en slechtzienden... omdat er een zorginstelling voor visueel gehandicapten zit. Een deel van hen is zo bang voor de wolf... dat ze hun hond het liefst alleen op omheinde terreinen uitlaten. Daarom komen experts met meer informatie. Het weer. Vanochtend nog kans op wat motregen. Vanuit het westen breekt de zon door. In het oosten blijft het bewolkt. Het wordt een graad of 10.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 Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we zijn er weer. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen uh, ja. Goedemorgen Rob. Rob de Graaf is hier om mede te presenteren. Ja. Volgens mij komt Ger ook straks nog in de uitzending. Ja, Ger komt in hij de, had pijn in zijn keel. Hij ja, weer... hij klinkt wat schor, ja, ja. Maar ja, hij was het gevoelde koeken. Hij is nu het gevoelde koeken halen. Dus hij is uh... uiteraard op pad straks Misschien even. we hem straks wel even. We straks wel even. Ja. Nou, twee uur goedemorgen voor Het ja. is uh, zes minuten over tien. Jij mag zeggen uh, ja, wat mag, wij gaan doen. ik mag doen. dat weer zeggen. Ja, nou, ja, ik, uh, ik zie al, ik, ik moet dat zeggen. Ja, ik moet ja. zeggen ja. um, wat gaan we doen? Het eerste uur hebben wij drie onderwerpen... Heel uiteenlopend. Uh, We beginnen met uh, Karim El Gabali van de partij GroenLinks, Partij van de Arbeid moet ik nu zeggen. En Maaike Koper, ook van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ze zitten al naast, naast me, dus welkom in ieder geval. Dan rond de klok van half elf komt Fred Kuiters. Hij ja. komt uh, iets meedelen Fred, over het, uh, het kerstconcert wat ja. uh, Zangvoort uh, gaat uh, houden. Niet in de Agata-kerk zoals op onze site staat. Nee, het is uh, maar in de, de dorpskerk. Inderdaad. Ja, goed. En dan uh, om kwart voor elf hopen wij een hele trotse uh, ja, voorzitter van de IJsbaan. Het ja, ontvangen. want die gaat vanavond open hè, om zes uur. Om is zes uur is, is spannend, ja. grote opening. Oké, okay, nou ja, we gaan horen of het allemaal goed gekomen is. We het laten we hopen. Nou, dan hebben we natuurlijk elf uur het nieuws. En dan, uh, wat gaan we daarna doen, Rob? Daarna, ja, dan komt uh, hey, onze we... aller Peter Tromp. Die gaat ook weer de loteactie... Oh, de de die uh, weer is gestart. Dan uh, gaat hij de, de winnaars ja, maken. Ja, de nieuwe winnaars. Dus uh, ja. we maken nog uh, we maken nog kans. Ja. En dan om uh, kwart over elf tien over half twaalf... ...komt Wilma Schrama. Zij is uh, van de stichting Joodse Erfgoed. En die gaat ons iets vertellen over de ganouka viering ...op 16 december op het Kerkplein. Ja, dat is dinsdag. Ja, ja. en daar zal ook onze burgemeester David Molenburg aanwezig zijn. En dan tien over half 12 ongeveer, ja, dan komt uh, Good Old Willem Strooman ja. Ja, ons weer overtuigen van het feit dat wij naar een klassiek concert moeten gaan. Ja, morgen. Ja, morgen. Goed, Goed, Slor. Nou, ja, klinkt, ja, uh, klinkt goed. Klinkt heel goed. Dus dat uh, gaat allemaal gebeuren en uh, nou ja, dat, uh, we hebben een vol programma. Ja. Uh, Rob zei het al: welkom aan uh, Maaike Koper en uh, Karim Kabali van uh, ja. uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Zegt u goed zo? Partij van de Arbeid, GroenLinks? Wat GroenLinks, moet ik zeggen? Partij van de Arbeid. GroenLinks Partij van de Arbeid, inderdaad. Je mag nou, nu allebei, allebei noemen. Ja, nu allebei nog, nog uh, apart ja. in de raad ja. voor, de, <laughs> voor de Partij van de Arbeid, Maike. En uh, voor GroenLinks, Karim. Want jullie gaan samen. Dat is, dat is al heel lang geleden besloten volgens mij. Hè? De fusie zelf is een, een jaar geleden eigenlijk ongeveer tot stand gekomen. Dat beide partijen echt hebben gezegd: we gaan uh, nu echt samen. Omdat het landelijk ook zo ging? of? Uh... Uh, ja, ja, klopt. Eerst landelijk. Uh, eerst eigenlijk de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen is, dat, uh, is ook de vraag bij ons neergelegd als regio. En het is het voor mij het grootste deel van Nederland dat uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid daar ook samen gaan? Ja. En bij ons in de regio was ook voor mij een overtuigende meerderheid uh, bijna Noord-Koreaanse cijfers. Uh, die voor deze fusie waren van ons twee. Dus, uh, ja. Maar hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie sindsdien altijd samen een nou, het, over de uh, Ja, het komt, de het komt bij, de, bij Den Haag en, en, en de, de leden vandaan. Maar wij, hebben, wij zitten nu allebei uh, voor de tweede periode in de Raad, acht ja. jaar. En wij, uh, wij hebben elkaar al snel weten te vinden. Mm -hmm. Omdat we over heel veel onderwerpen hetzelfde denken, hetzelfde stemmen. En dus eigenlijk uh, zochten we elkaar veel op. En, nou, wij, ja, en toen ja. die fusie uh, in het zicht kwam, hebben we gezegd... nou, laten we het ook eens proberen om met elkaar, met de fracties samen te werken. Ja, ja. En, en zo hebben we het, het eigenlijk opgebouwd. Ja, jullie zijn het op uh, heel veel punten eens hè, natuurlijk. Ja, we hebben het op een heel natuurlijke manier hebben we het ja. eigenlijk ja. met elkaar, uh, hebben elkaar gevonden. Ja, Ik ja. zal je vertellen, ik heb chat uh, GPT even, even geraadpleegd. Ja, nou ja, goed, Die heb ik een vraag gesteld... of jullie wel eens tegengesteld gestemd hebben de afgelopen 3,5 jaar. En? Nou, hij is nog steeds aan het nadenken, maar <laughs> volgens, mij, volgens mij is dat niet het geval. Jullie zijn natuurlijk op heel veel punten, ja. zeg maar, gelijk gestemd. Hè, met en op het uh, detail zal het beslist wel voorkomen dat we redenen hadden... Uh, om, om ergens anders over te denken, want we hebben dan altijd het gesprek gezocht. Ja, ja. ja. En We hebben vaak samen moties, amendementen ingediend... Ja. Daar stond jullie uh, namen ook altijd uh, onder natuurlijk. Ja. Dus dat is uh, eigenlijk uh, vanzelf gegaan. Uh. Ja, heel goed eigenlijk. En uh, uh, wat ik ontzettend fijn vind van de nieuwe kandidatenlijst... maar misschien spreek ik voor mijn beurt... Ja, dat is, uh, gaan we zo nog even is over. Is dat hebben, we natuurlijk. juist samenwerken met die mensen... met wie we het eigenlijk de afgelopen ja. periode ook hebben opgebouwd. Ja. Dus uh, daar gaan we de toekomst mee. Ja, maar uh, mijn eerdere vraag... hoe hebben jullie het gedaan de afgelopen tijd? Hebben jullie met uh, jullie besprekende... de, de gemeenteraad, voor noem noemen wat... Klopt. altijd samen gedaan? Uh, ja, we de eigenlijk... fractievergaderingen, ja, nee, zeg maar. Ja, dat, nee, letterlijk dat. We hebben de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen eigenlijk altijd samen al voorbereid. Oké. Okay. En zijn we dit jaar, dit kalenderjaar, 2025, daar echt, uh, echt mee begonnen. Ja. Daarvoor deden we het eigenlijk ook wel al een soort van soms als het uit zou komen. Mm -hmm. uh, maar dit jaar hebben we tegen elkaar gezegd van... Nou, we gaan 2025 in met uh, de kans dat, uh, dat we echt als één partij uh, de volgende verkiezing mm. ingaan. Laten we al op voorhand met elkaar uh, kijken hoe die samenwerking gaat. Uh, en... Dat zijn we eigenlijk vanaf januari gaan doen. Uh, we zitten nu in december en uh, het valt ons allebei heel ja, erg. Ja, geen ruzies, uh, nee. geen uh, toestanden zeg maar. We dus doen we het zelf als het huwelijk eigenlijk. Ja, dat is waar. Nee, dat dus is ja, goed. Ja, en uh, ja. dat, uh, dat huwelijk is het. Uh, Ik uitsen. neem aan dat er wel een felle uh, discussie zijn toch of niet? We hebben, we hebben ja, tijdens niet. onze verloving wel eens uh, gediscussieerd. Ja, ja, ja maar, dat is zeker zo. Maar eerlijk, eerlijk Hans, uh, politiek. Uh, dan gaat het natuurlijk om eh, welke ideale streef je na. Ja. En dan zit er te, bij ons niet zoveel licht uh, tussen. Nee, dat, dat, is, klopt, dat, klopt. Is, dat is gewoon zo. Dat, nee, daar waren we ontzettend blij mee. En als je ook naar onze mm. programma's ja. kijkt... want dat hebben we natuurlijk nu gedaan voor de verkiezingsprogramma... Uh -huh. hebben we ook teruggekeken op wat hadden we opgeschreven... wat hebben we gehaald. Daar de, nou de, de, wat wij willen is een eerlijker, socialer en groener zandvoort... En dat staat bij ons echt als een paal boven ja, water. Ja, absoluut, absoluut. En misschien uh, op details uh, zijn er verschillen... Uh -huh. maar de doelen zijn uh, in grote lijnen helemaal, helemaal hetzelfde. Nou ja, en ik denk dat er nog één groter doel is. Dat is namelijk Zandvoort. Uh, en uh, ik ken Mike en de Partij van de Arbeid... heel erg ook als een partij die juist dat als nummer één doel neerzet. Hetzelfde geldt voor GroenLinks. Wij willen eigenlijk het allerbeste voor Zandvoort. En daarin verenigen we ons hmm. allebei. En dat betekent dus ook dat als er soms details zijn... waar wij niet helemaal mee kunnen leven dat het grotere doel veel belangrijker is. Dat je zand wordt verder helpt. Ja. En ik denk dat dat ons ook wel echt onderscheidt van uh, alle anderen... en misschien ook nog wel beter gezegd... dat dat ons samen ook heel erg uh, brengt. En uh, daarmee kunnen we voor uh, zaken gaan die maaikers opnemen natuurlijk. Als je nou uh, terugkijkt op ruim 3,5 jaar uh, gemeenteraad... Dat, uh, sinds 2022... Uh, uh, zijn er belangrijke zaken die jullie dan ook voor elkaar hebben gekregen? Of, niet? of is dat moeilijk te zeggen? Nee, ja, ja meer, meer bomen, meer, meer groen. Bomen uh, meer groen dat is een uh, beetje moeilijk kiezen. Uh, nou, er zijn ja, er ook al bomen, bomen gekapt. Zeker, daarom, wij gaan de bomen man. Ja, komen, maar dat, dat, ja. daar zitten we echt uh, bovenop. Uh, dat heb ik vorige, vorige periode al gevraagd. Want als je niet zicht hebt op wat er gekapt wordt en wat er herpla herplant wordt, kan het college wel met een voorstel komen. Hier zijn we meer bodem, maar per saldo weten we nee, niet waar komt, we aan toe zijn. Ja, ja, dus daar zitten we achteraan. En het, en het lijkt dat we dat de, deze periode eindelijk voor elkaar krijgen... Ja. Maar waar wij vorige periode al mee begonnen zijn... is dat inzetten op de sociale woningbouw weer terug op de kaart. Ja, nee, de woningbouw is dat, natuurlijk een belangrijk punt hè, voor alle partijen. En daar zijn we echt uh, samen ja. in opgetrokken. En ja. uh, dat initiatief is ook bij ons vandaag gekomen. Minimaregelingen. Ja. De, en de minimaregelingen. Het jongerenwerk. De 130%-regeling. voor. De 130%, de voor, uh, 130% uh, ja. meer jongerenwerk. Ja. Voor, vooral investeren in de, in de mentale weerbaarheid van de jeugd. Ja. Uh, een rijke schooldag. Uh, een strategische investeringsagenda. ja. Nou, ja. zo, het Watertorenplein, dat daar ja. voor alle inkomens gebouwd is. Ja. Um, het is. Uh, kijk, een gemeente is natuurlijk heel anders dan Den Haag. In Den Haag heb je een uh, kabinet, dat gaat zijn gang. De, de, de Tweede Kamer zegt iets. Lukt het niet, dan gaan ze weg. Maar hier in, in, bij de gemeente blijven uh, de colleges zitten, ook als er mensen weggaan. Een gemeente raadpleging. Dan moet of? je het met elkaar <laughs> rooien. Ja, dat is En wij waar. doen altijd ons best. Om, uh, om te zorgen dat we voorstellen doen waar we een, een hmm. uh, meerderheid van de raad achter krijgen. Ja. En eerlijk gezegd, kun je dan aardig uh, wat voor elkaar uh, brengen. Ja. Nou, laten we even inzoomen op die woningbouw. Want uh, hmm. ja, er zullen toch nog een hoop mensen in Stamford zijn die zeggen: van nou, dat duurt het allemaal lang en uh, er wordt helemaal niks gebouwd. Noem uh, maar wat, hoor. de Maria school is natuurlijk een voorbeeld. Ja. Uh, Heijmansweg uh, bij oude Rukert. Uh, dat is ja, het, het laatste project. dat ja, er bij maar goed, dat is. weet ik wel. Maar, maar dus staat, dat ja. staat natuurlijk ook alweer uh, drie ja. kwart jaar erbij. Nee, he? Ik ben het niet eens. He? Bedoel, dat, dat, dat is onze frustratie ook. En dat, uh, uh, maar uh, eerlijk, daar kan de gemeente niet alles aan doen. Sommige nee, we dingen wel. Maar, maar, de, maar de gemeenteraad maar, wel wa wa waarschijnlijk. Je nee. je meer achter een broek nee. zitten? Of, nee, een heel groot deel is landelijke wetgeving. Kijk naar bijvoorbeeld stikstof. Ja, stikstof. Dat is tot nu toe wel echt het grootste probleem. Uh, en andere zaken zijn ook gewoon juridische procedures. In Nederland is gewoon afgesproken dat je bepaalde bezwaren mag indienen. En daar hebben wij ook wel ons als overheid aan te houden hoe vervelend we dat soms ook vinden. Uh, wij willen ook graag als raad graag zo snel mogelijk bouwen. Niets, niets liever zelfs. Uh, alleen wij lopen ook soms tegen ja, die problemen aan waar iedereen mm. tegen aan loopt als stikstof juridische procedures. Wat we wel kunnen doen, en daar ben ik het wel met je eens Hans... is dat wij soms als raad wat doortastende mogen zijn en... Ons zelf wat meer bij ons eigen besluiten moeten houden. Ja, maar er worden vaak uh, aanvullende eisen gesteld hè, door ja. de gemeenteraad. Uh, tenminste, uh, wat mijn idee Nee, is, die liggen hoor. regelmatig voor. En dat is iets, daar vinden wij elkaar ook weer. Je, als, je, als je een besluit neemt, moet je daar vooral achter gaan staan. Ja, dat lijkt me wel ja. handig. En, en, en, en besturen. En dat is ons, onze stijl, dus echt. Ja. We nemen ja. een besluit en we gaan verder. Tenzij er allerlei dreigende zaken aan de horizon zijn. Maar in principe moet je je schouders eronder zetten... en niet denken, oh, laten we het nog eens even terugroepen... en het van tafel vegen. Hm. Nou, dat is niet onze bestuurstijl. Ja, sterker nog, ik denk dat onze bestuurstijl veel meer is... dat wij, ook al is het niet ons college... ook al is het niet onze coalitie... zoals dan nog steeds goede plannen af... of goedkeuren op de goedheid van het plan. Op de plan. inhoud. Ja, ja. De inhoud. Ja. En dat betekent ook dat als wethouders weggaan... of wat er dan ook gebeurt... dat wij daar ook weer altijd hm. kiezen voor het bestuur behouden van zandwoord. Want ja, Ik moet er niet aan denken, en ik zit nu acht jaar echt in de politiek. Uh, dat er weer een nieuwe verkiezing komt. en dat daarin weer een college komt dat het weer maar een paar jaar uithoudt. Het zou toch zo fijn zijn voor Zandvoort. als we nu eens een keertje vier jaar lang kunnen bouwen. Ja. aan wat ja. mooie Zandvoort. Ja. Nou, dat leidt ook een beetje op Den Haag eigenlijk. Hè? Dat, ja. is die ouder... ja, ja, dat doet dat is niet zo lang vol. Maar dat, dat dat ja, nou, er zijn ook heel uit. veel wethouders ja. hierop gestapt ja. in de loop der ja. tijd. Jazeker. Ja. Nou, met, met uh, partijen ook uit de, uit, de, uit de coalitie in Den Haag natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, ja. dat gebeurt ook. Maar goed. Uh, ja, woningbouw is voor alle partijen belangrijk. Dat zei ik al. Jong Sanford, uh, ja, die heeft daar uh, een hoop gedoe over uh, veroorzaakt. toen over, uh, Dat was op de, de Heijmansstraat, mm -hmm. wat daar gebouwd moest worden. Ja. Ja, je Landvoort steunde in eerste instantie het plan... dat er weer een flat uh, in Noord gebouwd werd. Terwijl ja. daar, we daar duidelijke afspraken over hadden dat we dat niet zouden nou, doen. Nou, zij wilden eigenlijk zoveel mogelijke woningen mm -hmm. daar plaatsen. Maar ja, in eerste instantie kwam er een, een, een voorstel van een flat in Nieuw-Noord mm -hmm. naar de Raad. En daarvan hebben we gezegd, en de Kloet was toen net, net wethouder, wethouder... we moeten even goed kijken naar elkaar. Wat hebben we nu afgesproken? Ja. We hebben twee dingen afgesproken. Wat er in Noord verbouwd, gebouwd wordt, moet Noord echt versterken. Mm -hmm. Want Noord heeft een overmaat aan sociale woningbouw. En je moet dat. In elke wijk moet je dat een beetje gelijk gaan trekken. Wil je gezonde wijken, gezonde leefbare uh, wijken hebben. En dat was één. En de tweede was dus dat wij wilden dat daar niet ook dat er ook uh, mooi gebouwd wordt. Ja. Dat Noord ook iets krijgt dat, dat een kwaliteitsimpuls krijgt. Ja, zeker. Dat zijn de twee dingen die we. En dan had je ons volkshuisvestelijk beleid met 30% sociale woningbouw, 40% en dat is nu 50 geworden in dit college, en 20 of 30% duur. Ja, dat zijn de afspraken die je met elkaar maakt en die moeten nagekomen worden. En dat, we hebben een motie ingediend met elkaar en de wethouder zei, ja, jullie begrijpen, ik kom terug met een ander plan. Maar goed, zoals de sociale woningbouw moet komen op de voormalige passagepanden, daar aan de zeestraat, uh, maar die staan er ook nog niet. Dat duurt ook maar. Waarom duurt het nou zo lang? Ja, dit... Ja, dit is zelf... Oh, sorry, yeah. ja, ik heb niet begrepen. Dit heeft weer met intentie overeenkomsten te maken... met het uitonderhandelen ja, van ik het. Ja, ik weet het. Dan heeft het ja. entreegebied er ja. nog mee te maken. Weet ik ja, het allemaal wel. Ja, het het, gebied, het is onderdeel van het entreegebied. Ja, dus ja klok, Dat denken. is het punt. Ja. Ja. Maar je, je, kan, je kan het toch splitsen? Je kan toch, ja, uh, dat zeiden uh, wij ook. Dat ja. de voorstel ja. hebben we een aantal keren gedaan. Er staat nu een prachtige fietsenstalling waar drie fietsen staan. Nee, we hebben het voorgesteld om dat juist te splitsen ja. Om dat niet afhankelijk te maken van de ontwikkeling die er in de rest van het gebied is. Ja. Ja. Want toen, ik in, toen wij in de, uh, in, de, in de raad kwamen was er al een heel plan voor... De, ja. Er zat zelfs het stationsgebied nog bij. Ja. En uh, uh, wij vragen daar al om splitsing. Maar het goede nieuws is wel dat er ligt nu een stedenbouwkundig plan ligt. Ja. En uh, ja, datgene wat er, wat er nu vastgesteld is gaat, gaat worden uitgevoerd. Ja. Maar nogmaals... Die het is een zo... belangrijk project, hè? ook voor de sociale Stikker. woningbouw. Zo, ja. Want er moeten daar sociale woningen in komen. Je kunt daar echt ja. woningen... Hebben. Ja. Ik bedoel, één of twee woningen ergens toevoegen... Nee, is dat aardig. Iets, en ja. heus, als je dat honderd keer doet, heb je ook honderd woningen. Maar mm -hmm. je hebt er natuurlijk veel meer aan... als je zo'n project echt uh, ja. kunt, uh, kunt inzetten. Maar nou, goed, ja. uh, laatste punt over die woningbouw. Want het belangrijkste project is eigenlijk... zeg maar... Curie uh, uh, terrein ja. Ik bedoel, ja. uh, Zien jullie dat de komende vier jaar wel van de grond komen? Ja, eigenlijk ja? wel. Ja. Ja. Maar dan moet wel alles mee zitten. Dan ja, moet er in ja. Den Haag wat gebeuren. Ja, ja, ja, Ik bedoel, ja. uh, want telkens besluiten vooruit uh, schuiven, wat hm. er tot nu toe gebeurt, of geen, hm. geen goede regelgeving maken, uh, ja, dat schiet niet op. Nee, we dat weten zo, allemaal ja. dat, dat er op het klimaatgebied uh, met die stikstof, dat gezondheid is het uitgangspunt. Hm. We, we moeten gezond kunnen leven hier. De, de grond, het water, daar moet wat aan gedaan worden. Nou, met de zee en de duinen lukt dat toch wel? Nee, dat is ontzettend vervuild. Oh, dat is dat, dat uh, wel. Ja, nee. Dat, de stikstof daar ik is. Ik alleen dat er uh, taterstil maar... Ja, uh. nou, om, om, dat, inderdaad. Ik hoop dat we daar uit nou ja, die, ja. die discussie blijven. Maar ja. als we uit die discussie blijven. Als je dan met, de, met elkaar de handen slaat ja. en zorgt dat daar hele duidelijke regels voor zijn, goede oplossingen. Ja, daar zit heel Nederland om te snakken. Dus ja. antwoord ook, ja. ja, ja. Hey, uh, even over de, over de lijst. Uh, want jullie hebben hoeveel namen erop staan? De zeventien, zeventien, nou, 17, nou, 17 hè? Ja, dat is wel een heleboel. Maar hoeveel... Uh, setel, aan, die hoe, ja, 17, 17 kun je nooit halen. Uh, nou, maar, nou, nou. Nou. 70, nou ja, dan heb je wel een meerderheid in ieder geval. Kijk, maar er zijn er maar 17. Dus, <laughs> maar ik zag jou als, als wethouderskandidaat. Ja. Dat klopt, hè? Ja. Ja, want, want, want, want nou, Bij ons in de partij is het uh, gebruikelijk... Uh, dat als je uh, niet de wethouderskandidaat op één zet... dat je daar ten eerste is bij ons in de partij gebruikelijk... wat stappen jullie ook Karim, Dat de wethouderskandidaat op de lijst staat. Ja, dat, ja, dat ja. is wel gemeen. Ja, dat ja, was ik even kwijt. Okay. En uh, dan, dus... maak je, dan, dan maak je naar de kiezer duidelijk ja. uh, wat er gaat gebeuren. En, en dan... wij hebben daar goede afspraken over gemaakt. Dus dan is het ook naar de kiezer en de leden duidelijk... Wat, uh, stel dat we groot worden... Stel dat we in, in het college kunnen komen, wat mogen jullie van ons verwachten? Hm. Dus die duidelijkheid geven wij aan de voorkant. Oké, okay, ja. dat is heel goed. Nou, dus één staat Karim, uh, Mike staat twee. En dan is uh, drie uh, Jurre Keuning, ja. uh, vier uh, Nikki van Essen en vijf Rolbroer. Ja. Uh, wat, wat mij opvalt is dat er uh, dus drie bij de eerste vier van GroenLinks komen. Klopt dat? Uh, Nikki en, uh, en Jurre die komen van, van GroenLinks, toch? Dat klopt. Uh, ben je er meteen mee akkoord gegaan, hè, Maaike? Ik, uh, ik ja, je... De roelbroer is dan de tweede partij van de ja. arbeiders eigenlijk. Ja. Van tevoren is met elkaar... De, de, de leden gaan hierover, ja. hè? want ja. eerlijk... Wij hebben over die kandidaatstellingslijst natuurlijk niets te zeggen. De leden gaan erover. Wij kunnen alleen onze ambities allemaal ja. op tafel. Dat is ja. in elke politieke partij zo. Maar uh, uh, van tevoren is gekeken naar wat, wat is reëel, wat zijn reëel... Uh, verkiesbare plaatsen. Mm -hmm. En dat zijn als je ons bij elkaar optelt, dan zouden we nu um, um, uh, gebaseerd op de stemmen. En dan kijk ik even naar Karim, die drie is altijd zetels. Uh, drie ja. zetels. Drie ja. zetels, inderdaad. Ja. En dan volle ja. zetels, hè, zonder rest ja. zetels toch? Ja. Ja. Uh, en, en dat betekent dat je, als je daarvan uitgaat, en je hebt twee. Uh, uh, bijzondere raadsleden, buitengewone raadsleden. Mm -hmm. Ze zijn bijzonder, maar ze heten buitengewoon. Buitengewone raadsleden, dan heb je de Co commissieleden. Vijf, vijf, vijf meeste je... heten bij ons raadsleden. Oh, maar uh, en, bij de gemeente heten ze Zijn toch? het nu al ja, commissieleden Ja, nieuwe Maar goed, dat maakt uh, het niet nieuwe uit. nieuwe namen gekomen is ook prima. Maar dat, maar dat maakt het ook niet uit. Maar dat zijn de mensen die dus ja. inderdaad in de commissie doen, want die zijn ja. geen, uh, geen raadsleden. Dus dan heb je de vijf nodig die ook het vo volle commitment moeten geven ja, naar het ja, werk. Ja, ja, ja. En wij hebben in de Partij van de Arbeid iemand die met zwangerschapsverlof is. Dus die heeft gezegd, zet okay. mij maar op zes. Ja. Um, <laughs> Zo simpel is het. <laughs> ja, want jij, jij zei het al, uh, <laughs> ah, uh, jij, uh, Karim, dat de uh, aanhang van jullie beide partijen... Ja. nu ja. nog, uh, is vrij stabiel. Uh, ik heb die cijfers er hierbij. In uh, 2008 beha behaalden jullie samen 1147 stemmen. Ja. GroenLinks 609 en uh, uh, Partij van de Arbeid uh, 538. Toen was GroenLinks groter trouwens in uh, 2018. En in 2022 trouwens ook hoor. Uh, 638 om 556. Dus dat, dat waren uh, um, 1194. Dus... Bijna 1200 stemmen hebben jullie ja. twee keer achter elkaar gehaald. Ja. Nou, dat zou inderdaad wel goed zijn voor drie 3 6 zijn er ja, de tweede partij van Zandvoort bij. Sorry? Dan zijn we met de tweede partij van Zandvoort. Ja, inderdaad, want de jongens van Zandvoort de laatste keer had iets van 1300 Klopt. of zo. Hè, ruim. Ja. ja. Dat zegt denk ik ook al heel erg over... Uh, de, de, in dit geval dat samenwerken echt loont. Ja. Uh, de, wij zitten nu al twee, jaar, of twee, twee periode, vier of acht jaar bij elkaar... Uh, met in dit geval uh, twee zetels opgeteld. Ah. Terwijl eigenlijk het electoraat van GroenLinks pvl als je dat bij elkaar zou optellen, ook die vorige ja. heb je al die drie zetels, uh, heb je eigenlijk al. Ja, heb je er nooit over nagedacht om uh, bijvoorbeeld ook D66 bij te betrekken... dat je een groot progressief blok in stand voor krijgt? Of, is, dat, We bedoven, is dat nooit ter nou sprake nou ja, geweest? Ik denk dat het zijdelings wel af en toe ter sprake is geweest. Alleen daarvoor geldt ook, uh, probeer eerst... Twee partijen er maar. Ja, ja, ja. Oh, dan, moet, dan, je, dan moet jij uh, er over vier jaar bij, Rob. Uh, over vien, al. Al <laughs> vier jaar, misschien is het al een, een idee. Rob had wijselijk zijn mond, maar... <laughs> <laughs> dus dat, dat kan natuurlijk altijd. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen... als ik kijk naar de partij waar wij goed mee kunnen samenwerken... dan is D66 natuurlijk een van de partijen... die heel erg dicht bij ons ligt. Ja, in de gemeenteraad. ja, ja inderdaad, dat is waar. En, uh, nou ja, goed. Uh, uh, het programma, hebben jullie, moeten jullie nog sa samenstellen? Nee, ik, hè? nee, het programma dat is, al ik... is al samengesteld. Oh, is al samengesteld. Maar? Uh, dat gaan we binnenkort ook doen. Oh, binnenkort ja. komen we erbij. De leden hebben het vastgesteld. En dat hebben we ook met de gezamenlijke uh, fracties en leden vanuit de partij... hebben we dat uh, samen gemaakt. Ja. En dat is een heel ah. mooi proces. Want ja. Dan kijk je ook echt naar wat hebben jullie ooit opgeschreven... wat hebben we voor elkaar gekregen. Ja. En wat willen we nog? Uh -huh. en, uh, nou, Volgens mij hebben we een uh, fantastisch programma... Een voor een, klok, een uh, ja. eerlijker, socialer ja. en een groener zandvoort. Ja, dat is belangrijk. En, uh, en vooral de vooruitgang. Geen stilstand, uh -huh. maar vooruitgang ja. is ons... En, en wat dan opvalt is dat beide partijen hebben niet alleen een stabiel uh, electoraat... maar wij zijn ook stabiel in hoe we met elkaar uh, uh, die vier jaar doorgekomen ja. zijn. Hè? Ik bedoel, er is op geen enkele wijze iemand weggegaan of wat dan ook. En het is allemaal... Uh, iedereen heeft zijn inzet Koek kunnen en doen. Ei. Nou, iedereen nou, heeft zijn inzet ja. kunnen doen. Uh, wat van tevoren is afgesproken. Kijk, je mm -hmm. moet wel reëel zijn. Als iemand ziek is of wat dan ook, dan valt hij dan valt uit. Dat kan. Maar als het gaat om bestuurbaarheid... dan hebben wij toch wel laten zien dat wij heel stabiel zijn. En ik denk ook dat, dat, dat je dat ziet op de lijst. Ik denk dat je op de lijst ziet dat iedereen... die eigenlijk met ons uh, allebei acht jaar geleden zijn gestart... Ja. dat die mensen nog steeds tot op de dag van vandaag bereid zijn... om zich nog steeds te committeren aan Zandvoort. Ah. Ik denk dat dat heel sterk is. Dat betekent namelijk dat die mensen geloven in wat wij aan het doen zijn. Ze geloven in wat we met Zandvoort kunnen bereiken. En je ziet dan ook nog eens een keertje aan de grootte van de lijst... dat er heel veel meer mensen daar ook in geloven. Hmm. En dat het uh, een andere kant op moet gaan in Zandvoort, dat lijkt me duidelijk. Dat, is, ja. dat wij daar een stap in zetten om samen te werken voor Zandvoort, lijkt me ook duidelijk. En eigenlijk dagen we iedereen uit, alle andere partijen... om nou ook eens een keertje van elkaar tegen te werken... de hand op te pakken en te gaan samenwerken. Want daarmee gaan we Zandvoort echt in dienstbewijzen. Ja, ik hoop het te luisteren. Nog één vraag aan jou. Maaike, mocht jij eventueel uh, wethouder worden... heb jij dan voorkeur voor, voor uh, welk, uh, welk uh, werkveld je dan uh, zou bestrijken? Nou, neem maar het sociale domein, denk ik. Zoals je weet. Ja, nou bijvoorbeeld, zoals je weet, worden portefeuilles in, in, de, in het college verder, verder verdeeld. Dus dat is wel iets wat op de onderhandelingstafel moet liggen. Maar, maar, uh, nog, even door Klopt het dat, dat hoe groter je bent als partij, dat je de eerste keuze hebt als. Uh, als, als uh, welk takenpakketten een betrouwde krijgt, klopt dat? Nou, wat je met elkaar gaat doen natuurlijk... is je gaat eerst zoeken naar, met partijen... hoe je inhoudelijk ja. tot overeenstemming gaat komen. Ja. En dan hebben ze allemaal een kandidaat. Ja. En die kandidaat brengt bepaalde kwaliteiten mm. met, zich, met zich mee. En, en daar moet je met elkaar goed uitkomen. Ja. En daar ga je gewoon het gesprek over houden. Ik ben vrij breed van, qua achtergrond. Ik heb bij de volkshuisvesting en de woningbouwvereniging... natuurlijk uh, kennis mm -hmm. en ervaring opgedaan mm -hmm. bestuurlijk... Zo ook in welzijn. Dus het sociale domein is voor mij ook niet, uh, is voor mij ook, ook niet vreemd. In beroepsonderwijs heb ik een uh, bestuurlijke achtergrond. En ik ben zelf ook uh, ondernemer geweest hier in Dorm. Dus ik, ik, ik ben vrij breed inzetbaar. Ja. Maar er zijn wel dingen die ik heel erg leuk... Ja, belangrijk begrijp ik nee, Belangrijk En die en, dicht bij mijn partij liggen. Ja. En dat is wat je met elkaar moet, moet uitonderhandelen. We verliezen straks natuurlijk een goede uh, wethouder financiën. Is dat, dat wat voor je zijn? Uh, bluis gaat dus weg, hè? begrijp ik? Dus, uh... ja. ja, ik heb begrepen dat hij uh, dat echt weggaat. Ja, ja. Ja. ja, dat zeggen ze. Dus, uh, dus ah, ja, dat zeggen ze. Hij bestelt hem ook een paar dus keer Dat, zeggen, dat gaan we zien. Maar nogmaals... Het zou jij dat willen, financiën? Nou, ik, ik zou er niet voor weglopen, maar het zou nee. niet ver zijn... Nee, nee. om daar nu op nee. vooruit uit te ja, lopen. Ik vind ja. dat je dat met elkaar moet... Ja. Uh, ja. Men, men kent mijn expertise. Ja. En ik denk dat je dan uh, met elkaar moet kijken... Nou, hoe past het? En soms gaat het om kleine onderdelen. Ja. Kijk, het zal je natuurlijk niet verbazen dat duurzaamheid voor ons een hele belangrijke portefeuille is. Ja, dat is Bijvoorbeeld. Ja waar. Ja, dat, dat, raakt, dat raakt ook dicht aan financiën. Ja, en eigenlijk, ja. alles raakt, alles aan, raakt financiën. aan financiën. Alles raakt aan financiën, Maar als wet we aan de financiën kun je wel bepalen ja, heeft het geld die heel ook dus, uh, ja. Ja, ja. Nou, Wanneer komt het programma, uh, uh, wordt bekend? de exacte datum gaat je nog verschuldig blijven. We zijn nu echt bezig met de laatste details. Dus en dat, dat komt op de website te staan? Onder andere, ja. ja. ja Hoe heet die website er ja. nu? Uh, glpvda.nl? Hey. Nee, niet want dan kom je in Den Haag oh. terecht. Ja. Maar het Antwoord. Okay, ja, no. ja, <laughs> maar inderdaad, zo zit hij. -da, en, en dat Zandvoort. is natuurlijk wat we nu allemaal aan het uitrollen zijn. Die gezamenlijke... Ja. De, de leden hebben vorige week het besluit allemaal Klopt. genomen... en dat gaan we nu allemaal uh, op poten zetten. Mm. En dat betekent dat, wat ons betreft... kunnen we nog regelmatig wat ja. van ons laten horen. Nou, de, de, uh, nog één ding. Uh, het le er leek erop dat er uh, 700 stemmen uh, op straat lagen... Hè, omdat de PVV niet mee zou doen. Ja. Doen u wel mee? Hoe, hoe hebben jullie dat nieuws ontvangen? Uh, de, de, uh, we waren enigszins verrast. Dus ik denk net als heel verantwoord... Uh, ja, uh, toen we ja. de foto van uh, Geert Wilders met Marco en uh, Peter Kamer zagen... Nou, daarvoor geldt eigenlijk precies hetzelfde als wat ik net zei. Uh, wij kijken één naar goede ideeën. Mm. En als ook de PVV met een goed idee komt... wie zijn wij om dat af te, af te stemmen, zeg maar. Daarnaast, ook de PVV dagen we uit om samen te werken. In de zin van constructief mee te denken aan de toekomst van Zandvoort. Uh, dat hebben we de afgelopen periode ook gedaan. Ah. Uh, en uh, ja... Ik denk dat het uh, voor iedereen goed is als Zandvoort zo breed mogelijk wordt vertegenwoordigd. Dat de Zandvoort ja. er kan uitmaken wie uh, zij kiezen. Uiteraard. Ja. Maar wat ik, wat, ik, wat ik toch nog even wil toevoegen is dat ik wel hoop dat iedereen voor de stabiliteit gaat ja. van het gemeentebestuur. Ja, dat hoop uh, ik ook. En ik, ik ben uh, denk ik al 30 jaar lid van een politieke partij waarmee je het niet altijd eens bent. Hè? Bedoeld, hm. Er bedoel, net als in een goed huwelijk zijn er altijd wel eens zaken die je, wil, uh, die je anders zou zien... Maar je, daar moet je met elkaar wel de schouders onder zetten. Ja, begrijp ik. En ik ja. ben niet van de afsplitsing, maar wel van de, van de, nou, van de samenwerking. Dus uh, andere uh, raadsleden, zet de schouders eronder, werk samen. En dan komt het helemaal goed in stand voor, toch? Als het aan hey, ons ligt, zeker? Ja, ja. zeker. Nee, dat geloof ik graag. En mag ik jullie hartelijk danken voor uh, dit gesprek? Jullie ja, het is overal alle We moeten er een eind aan breien. We kunnen tot uh, 11 uur wel doorgaan. Maar nou, als, als het aan ons ligt, we ligt er ja, zeker? Er zitten nog andere mensen erop. Hallo, hond erbij. Oké, dankjewel in ieder geval. En een goed weekend. En Dank ik zie En misschien op de schaatsbaan. Zeker. Uh, muziek Pardon. van... Uh, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Dank je wel. gevulde koeken komen binnen. Heerlijk, zeg. Um, ik was vergeten aan te kondigen. Ook uh, Maya Kop die de techniek en verzoek de muziek te zorgen. Uh, Maya, uh, waar uh, luisteren we net naar? Naar de WIS. Met een brand new day. Oh met, uh, ja, brand new day. Met, uh, ja, naar nou, was. en Het uh, is voor, uh, ja, voor iedereen weer een. Ja, dank Het is voor iedereen weer een brand new day vandaag. Op zaterdag. Uh, Absoluut. Wat is dat? 14 december? Nee, uh, 13, 13, 13 december. 13 december. Oké, okay, we gaan dan naar ons tweede onderwerp. Het is al zes minuten over half elf. Uh, dat gaat over het uh, kerstconcert van de, het Gemeenkoor Zang Voort. Bij ons zit Fred Kuiters, uh, bestuurslid van het koor. Welkom, Welkom uh, Fred. <laughs> Um, ja, want 21 december gaat het gebeuren. Dat is uh, morgen over een week. Hè? Ja, klopt. 1 december. Uh, Zondagmiddag. Ja, dat is Dat is, ja, half drie. In de dorpskerk. Ja. In, de in, de dorps, de in de dorpskerk, de dorpskerk ja. inderdaad, in ja. ja, de Protestantse kerk. Er was geen, geen, activiteit of geen door het uh, gemeentekoor georganiseerde activiteit. Het is een activiteit van Stichting. Oh ja, ja, inderdaad, ja, ja, ja inderdaad. En uh, het gemeenkoor van Zandvoort, Zangvoort, geheten, Zangvoort, ja. Mooi ja, mooi, mooi, zeker. Dat doet mee, samen met nog twee andere koren. Ja, dat Die ik. voor deze gelegenheid eens een keertje niet uit Zandvoort komen. Uh. Oké, okay, en waar komen die koren vandaan? We hebben nu uit Beverwijk het, uh, het koor uh, Novelty Nine. Mm -hmm. Ja, onder leiding van Frans Koch. Ja. Dat is natuurlijk ja, extra klopt. dirigent, hè, zie ik. Ja, ja. ja, ja, ja Wat leuk. Ja, ja, we hebben Frans Koch als dirigent gehad. Hm. En die, heeft, uh, nou, die heeft, heeft dus ook een koor. Negen dames. Zingen mooi. Nou, gemeen Koor doet mee, onder leiding van de huidige dirigent Matthijs Broers. Uh -huh. waar we erg blij mee zijn. Ja, ja. En uh, voor deze gelegenheid uh, zijn een vijftiental <coughs> leden van Corre Contoro, wat, Cubaans koor, raad, wat ook heel veel in de krocht heeft opgetreden ja, de afgelopen in de de controle, jaren. Ja, ja. Je ja. zijn voor deze gelegenheid uh, nou, een, een tiental repetities bij elkaar gekomen. Dat was goed. Ja. En, gaan, uh, en gaan, gaan meedoen op ja. leiding van uh, Gorge Martinez Gallon, uh, ja. die regelmatig ook in het verleden bij Goedemorgen stond voor de is ja. geschoven. Heel vaak. Dat weet je nog wel, hè? Met uh, mooie gitaarsolo's solos en weet Echt ik helemaal, dat is geweldig. Ja. En uh, nou, Joep van der Wind op piano is die ik. En, uh... Ja, Joep van der Wind is de pianist van het uh, geantwoord En ons aller Willem Stromer Ja, Willem Stromer oorlog, oorlog. Ja, dat zit op zijn eigen oren. Ja, ja dus als de mensen ja. binnenkomen, dan kunnen ze genieten van dat het. Geloven we ja. graag. Dat geloven we, we begrijp graag. Begrijp ik, begrijp ik. Ja, uh, nou, jullie zijn al een tijd, denk ik, in, uh, uh, aan het oefenen voor, uh, voor uh, dit kerstconcert. Hoe, hoe, hoe gaat het? Jullie, uh, jullie oefenen iedere dinsdag in de Blauwe Tram. Ja, we oefenen elke dinsdag in de Blauwe Tram. Uh, en nu, voor, nu vooral op dit, uh, dit uh, uh, concert natuurlijk, toch? Ja, precies. Uh, maar ook voor het nieuwjaarsconcert. Ja, ja, ja. En uh, we beginnen met nieuw repertoire uh, begin van het nieuwe jaar. Ja. Maar voor een, uh, nou, voor een, een, een najaarsconcert in Wat Zullen ja, we, we... Je, je kort even het programma uh, doornemen uh, wat jullie gaan uh, zingen? Ja. Zeg het maar. Nou ja, we hebben eigenlijk uh, de, de, de, de volgorde van de koren, zowel voor als na de pauze. Het antwoordsgewen koor begint, huh. uh, zingt dan uh, Merry Christmas, The Rose, Hallelujah, Perfect Love en Stille Nacht. Nou, en daar waar uh, het, het uh, publiek mee kan zingen, gewoon doen. Het Stille mm -hmm. Nacht. bijvoorbeeld. Ja, Stille Nacht, uh, kent iedereen ja. wel, waarschijnlijk. Hallelujah, trouwens. Halleluja. Halleluja. Ja, zeker het Rosraën. Ja, zeker. En daarna komt nog die Nine. ja, onderlijn van Slaps Koks. Die zingen Joy to the World van Hendel, ook heel bekend. Doen me, door me. Dat hebben jullie ook gezongen, volgens mij, het zong goed, of niet? Doer me, Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Oké. Misschien het vrouwenkoor een keer gezongen Dat komt ook van. En een bluesy-versie van Kantiek de Noël. Oké. Daar ben ik erg benieuwd naar. Leuk, ja, zeker. zeker. Bij het Sandwoord mijn koor. ...hebben we als begeleiding uh, twee dames op de dwarsfluit. En die spelen daarna, na nog een uh, zelf een stukje. Dat is Anneke van der Meulen en Marieke Hoekema En met een pianobegeleiding van Ernst Hars. Ernst Hars, oké. We in het. Okay. instrumentaal, ja. instrumentaal. Ja, ja, prima, ja, tuurlijk. Nou, daarna komt Cor de nou ja, ook, met een, uh, ja, ook met een, ja, ook een heel bekend nummer, van Felix Feliz oftewel Stille nacht, Stille nacht, vrolijk up-tempo nummer, mm -hmm. Taboe over de, uh, ja, de, de geest van Afrika. En de wals nummer 2... Bekend. Ja, zeker. Da, da, da, da. Oh ja, da, da, da, da, da, da, da. nu wel. Da, da, da, da. Ja, nu, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je begint ook met te zingen. Ja, en dan uh, verlies Navidad. Ja, maar Gorg heeft ja. daar een tekst op gemaakt. Oké, okay. oh, ja. wat ja. goed. En dan verlies Navidad. Ja, op, fantastisch. Zijn. Na de pauze begint weer het Frans Ports Gemeenkoor. Het uh, Morning Has Broken, Kantiek de Jean Racine, Ode Vreulige en Jingle Bells. Nou, je kent ook iedereen. Zeker. Dan weer nine met Lulay... O Jezulein Suus... en Slayride. Ride. Dan weer even een muzikaal intermezzo... met de, de dwarsfluitisten. Uh -huh. En daarna een met uh, Los Reyes Magas. Los Tres Reyes Magas. Dat zijn de drie wijzen. Oké. Okay. Missa uh, Creoleia is dat. Los Reyes Magas. Ja. Uh, dan Cancion Contodos. Een lied voor iedereen... Over de vrede. Uh, amor entre nosotros, want Liefde voor iedereen. Nou, en inderdaad. Gloria. Ook uit ja. de miszaak. Ja, ja, ja. Nou, daarna kan iedereen als de ook gaan, ja, gaan... We, uh, een ja. Ja. <laughs> ja. we de, wish de, you a Merry Christmas. Nou, dat kent ja. ook iedereen nou, ja, dat moet dat dat Voor moet de zekerheid staat de tekst ook nog op, in het boekje. Ja. Want iedereen krijgt waarschijnlijk ja. als hij hier binnenkomt, toch niet? Precies. Aan het eind van de eerste... Uh, programma, daar eindigen we met verlies Navidetto, Cora Contoro. En huh. daar staat ook de tekst van in het programma, zodat iedereen... Iedereen kan meezingen, dat is wel heel erg leuk. En het Engelse stukje, I want to wish you a merry. Ja, ja nou, dat, dat kent, die, kent iedereen ook. Nee. Hey, en en het, uh, het goede doel is ook niet vergeten. Ja, He? dat wil ik niet ja. aan. Ah, Hartstikke leuk. Dat is, uh, ja. is de insteek uiteindelijk. <clears throat> het, uh, de entreekaartjes kosten slechts 10 euro. De opbrengst mm -hmm. gaat volledig naar een uh, goed doel. <clears throat> Dit jaar is dat... Uh, het kende maar hard, huis in, huis in de, de Duinen, duinen. puur ja. locatie Huis in de Duinen. Voor zoals er als een uh, duofiets door de ja, vorige rijden. Ja. Nou, er zijn uh, zatbewoners van het Huis in de Duinen die niet meer zelfstandig uh, zo makkelijk de deur uit kunnen... en dolgraag uh, een stukje samen met iemand dan op een duofiets zitten ze naast elkaar ja. en, en willen rijden. Ja, dat is fantastisch. Uh, ze hebben er al een paar, hè, volgens mij. Ik zie ze Ik vrij. De, en, de en, en, en, de, en, en, helemaal tevreden. Dat is een bijdrage ja. voor de aanschaf van de fiets... maar ook voor het onderhoud van de fiets. Ja. En we doen gelijk, en dat is misschien nog wel belangrijker... een oproep voor vrijwilligers om mee te doen... Als fietsvrijwilliger. Ja, dat is uh, ja, Want, zeker. ik wil ja. zeggen met één fiets en één vrijwilliger. Ja, daar kom je niet zo Nee, daar heb nee, je, je gelijk 30 vrijwilligers. Ja. ja, dat wordt een prachtig concert. Zeker. Vet. Kan ik niet anders. Het helemaal leuk, hoor. Hey, jullie, jullie zijn druk bezig, hè? Ik zag ook nog dat jullie uh, bij uh, Bodaan hebben gezongen. Gaan Ja, ja. En hij is Tuin op. gisteren de Blinkert. Uh, oh, de Blinkert hebben jullie gezongen, de ja. Bodaan komt nog. Dus daar zo her en der. En dan, nou ja. 21 december 4 januari, er zit niet zo heel veel tussen. 14 dagen later staan we weer in de kerk. Dat is ja. de Aangekerk. Met het grote nieuwjaarsconcert. Hè? Ja, dat is het. Uh, nou, het, dat... Gratis, het grote nieuwjaarsconcert op 4 januari. Nou, daar gaan we, we apart nog wel een keer over praten. Ja, dat ja. moet apart eens even. Dat gaat toegankelijk ja. ja. voor alle Ja. En, en daar zingen alle Zandvoorts mee. Dus dat oh, wat is een Ja, koor ja, Zangvoort. Ja. Uh, dat doen de beatspopzangers mee. Ja. En dat ja. vrouwenkoor. Leuk. Oh, wat goed. En nou, dat wordt ook weer een groot feest. Ja. Ja. Dan en, luiden we het nieuwe jaar in. En Fred, hoe, hoeveel kaarten zijn er al verkocht? Met andere woorden, maken mensen nog kans om binnen te komen? Ja, er zijn nog kaarten ja? voor het Gelukkig. best project, Dus ik zou zeggen, loop even naar de Bruna. Waar nog kaarten... Bruna de kun je zijn. ze kopen? Bruna okay. ze kopen. Ja. Er liggen ook nog wat kaarten bij... Uh, ja, de hoeveel de mensen kunnen ervan genieten? Uh, nou, er gaan wel 200 mensen in. 200? Ja, in het dorf, oh, okay. ja Dat is ja, wel. Okay. Ja, ja. ja, dan ah, gaat mooi. Ja. Veel ja. het veel ja. ja. ja. nog, nog één ding over het nieuwsconcert. Uh, sorry dat ik even okay. interrompeer. Maar dat wordt uitgezonden door ZFM. Ja. Uh, en daar worden, daar worden nog mensen gezocht om eventueel... Uh, Videoopname te maken. Dus je kunt je eventueel uh, aanmelden bij aanmelden, ja. leon uh, at altfm.nl Dus uh, mensen die het leuk vinden om uh, opnames te maken en uh, die ook rechtstreeks worden uitgezonden dan kunnen ze dat bij, bij hem doen. Ja, ja. Uh, nou ja, goed, jullie uh, uh, wens ik heel veel succes. Je hebt nog ja. één Eén uh, repetitie, denk ik. Dan de komen we dinsdag en dan ja, gaat het gebeuren. Ja, en, en natuurlijk ah. de, generale, de generale Repetitie ook nog, toch? Ja, dat is meer inzingen vlak voor die tijd. Oh, uh, oké. Okay. Oh, dat, ja. dat gaat wel lukken. Dat, dat gaat wel, dat gaat wel lukken. goed. Nou, help mensen aan een duo. Vier bij Canberra Art Dat is heel, ja, heel belangrijk. Iedereen die komt aan de achterkant van het uh, programmaboekje: daar staat het. Ja. Uh, ja. Hoe ze contact kunnen opnemen ja. met Huis in de Duinen. Heel goed, heel of goed. vrijwilliger te worden of op de andere manier... en misschien nog financieel wat willen steunen. Ja. Dus doe er wat moois mee, mensen. Zoals Fred, mag ik jou hartelijk ja. danken voor ja, dank jouw koers? En uh, heel veel succes komende uh, tijd. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. we gaan weer even naar de Dankjewel. muziek Dankjewel. van uh, Mooi. Just have to to do don't hear your baby love remember what's been there You've been walking, man. About hundred miles. You still got a couple hundred more miles to walk. Man. Yeah, we all got a long way to go. So you better put on your shoes, man. I'm putting on my shoes. I've got one shoe off, and one shoe on, but I'll get there. We gon' walk and don't look back. We gon' walk and don't look back. Good morning, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport. Jenger en Pieter FM. Torsten luisteren ja. naar. Muziek uitgezocht door Maya Kop. Dankjewel Maya. En uh, ja, Rob. Ja, nou al, ja, al, ja. Al de ik, ik, ik zit naast een hele trotse. Uh, uh, IJsbaanvoorzitter Dennis Polders. Dennis, Goedemorgen. Goedemorgen Rob. Blij dat je je hebt uh, kunnen losrukken van de ijsbaan. Dat, ja, ja uh, ik zat bijna vast in midden. Ik, uh, ik kan in me het dat ijs. voorstellen. Vertel, liggen jullie op schema? Ja, wij liggen prima op schema. De, de eerste, eerste lagen ijs die liggen erop. Dus ze kunnen overeen gelopen worden. Uh, wat ik net van de opperijsmeester heb begroot... Uh, begr Leo Miesbeek, uh, ja, Leo Miesbeek, ja, Leo Miesbeek. Ja, ja. Er moet eigenlijk nog een laagje op van ja. een paar millimeter. Hoe natuurlijk. herkenbaar, hoe herkenbaar. <laughs> dus, uh, <laughs> hij heeft nog net geen wak geslagen om te kijken hoe diep het is nu allemaal. Maar uh, nee, er, er, er moeten nog een paar litertjes bij. Fantastisch. Uh, maar voor het eind van de dag uh, is alles in kan en kruid, ja, Wat ik heel erg leuk vind, uh, hey, je weet ik loop ook wel een tijdje mee met ja. die ijsbaan... Ja. is dat jullie hebben de ingang... Uh, Verplaatst. Ja, precies. En dat maakt het eigenlijk weer op het uh, terras een stukje veiliger, ja. uh, waardoor uh, uh, zeg maar het uh, toegangspubliek niet meer over het hele terras heen hoeft en nu eigenlijk meteen uh, bij binnenkomst rechtsaf de ja. blokhut in kan. En, en hou je eigenlijk uh, ja, de linker of de rechterkant van het terras, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk, uh, vrij. Uh, waar iedereen ook rustiger kan staan. Ja, heel en, leuk. Uh, Ja, zeker. Dus, maar als, uh, uh, als je uh, schaatsen gaat huren, dan, ja. dan moet je ook daar helemaal doorheen ja. of niet? Ja, de, vroeger was dat vanaf uh, Nobel 3 natuurlijk, ja, dat je ja. het hele terras over. Ja. Ja. Het uh, ja, is uh, een korte stuk. En nu mis je dat uh, hele stukken uh, mensen die daar staan, ja. die, uh, die worden eigenlijk ja. niet gestoord uh, door langlopende nee. ja, mensen. Dat is wel Is er ooit nagedacht over het feit dat je de, de, de, de schaatsuitlijnen een aparte ingang gaat geven? Of is daar geen ruimte voor? Uh, nou, we zitten natuurlijk met het, uh, het uh, uh, aanschaffen van de bandjes. Hè? Ja. Dus uh, dan hebben we wel eens over nagedacht, hoor, omdat wat wat tekort sluiten. Alleen uh, uh, dat wordt dan lastig en uh, ook in de coronatijd hebben we allerlei uh, visioenen gehad om zeg maar, mensen minder contact te laten krijgen, toch die baan te, uh, te kunnen exporteren. Maar eigenlijk is dat gewoon nee. uh, niet te doen, dus alles loopt via de blokhut. Ja precies, en, want en, daar, kan, en, daar daar, daar worden, we één kassa staan natuurlijk. Daar worden ook de bandjes verkocht, verkocht en, uh, en ja. gedaan heb ik begrepen. Ja precies. Helemaal leuk. Hey, de, de opening, hebben jullie daar een speciaal iemand voor uitgenodigd? Of wie gaat dat openen vandaag? Nou ja, een, een normaliter uh, ben ik dat natuurlijk. Ja. Dat, uh, en vanmiddag, uh, vanmiddag sta ik samen met Lars op het ijs. Oh, kijk aan. En, uh, ja, dus uh, dat wordt wel weer gezellig. Dat zal een leuke speech worden. Ja, nou ja, we houden hem altijd kort. Hè, want we staan altijd om te dringen <laughs> ja. natuurlijk. Hè, het moet geschat worden. En hè. hoe laat is dat? Uh, de opening is om uh, zes uur. Oh, zes uur, oké. Okay. Zes tot zeven. Dan uh, mogen de ja. uh, sponsoren en de vrijwilligers. Nee, de ja. En, uh, ja, er zitten hier twee... Uh, ja, ze horen vrijwilligers. Ja. Ja, ja, ja. Sponsor uh, en rob is, Rob is <laughs> ja, sponsor, <laughs> schuine streep vrijwilliger. Ja, ja, ja. Nee, Jij, ben dit... je geen sponsor? Rob? Ik ben sponsor. Ja, ik ga het nou niet noemen, maar Karim en Maaike zijn weg van deze... Hoeveel betaal je, <laughs> hoeveel betaal je Rob? Nee, hoor. Nou, dat is een geheim. Geheim, ja, ja. ja. Dat moeten we ja, dus vanavond gaan we, uh, ja. Ja. Nee, nee maar, dat komt allemaal wel goed. Hoe is het met de vrijwilligers? Hebben jullie er genoeg? Ja, we hebben dit jaar toch een... Een hoop nieuwe uh, ja. aanmeldingen, gelukkig gekregen. Ja. En uh, nou ja, zoals je wel een beetje ziet hoe het in elkaar zit, zijn de meeste vrijwilligers allemaal uh, ja, toch wel uh, op leeftijd. Uh, maar we hebben er dit jaar dus een heleboel jongeren erbij. Leuk. Uh, dus dat is zeker leuk. En uh, ja, we zullen zien hoe dat zich weer uitpakt. Uh, ja. Maar uh, we gaan er uh, qua aantallen uh, in ieder geval niet op achteruit. Hoe, hoeveel zijn nee, er in totaal nu ongeveer? Ja, tussen de 80 en de 90. Uh, Oké, okay, ja. Ja. heel mooi. Ja. En, uh, en dan uh, aanstaande dinsdag. Het grote spektakel der spektakels. Ja, ja, ja daar beginnen we weer. De curling. Weer. ja. ja. ja. Tijdens de raadsvergadering ja, van oh, ja, we ja, zijn we ook heel blij mee. Ja. Ja, de <laughs> ja. ramen luidt gesloten. Zeker. De muziek is harder Ja, heel heel hard. altijd. Ja, wanneer ja, ze moeten afronden. Ja, ja, ja. ja. ja <laughs> dat is altijd de strijd. Ja, <laughs> dat klopt, maakt niet ja, ja. Heel erg leuk. Ja. Ja. Nee, ik weet, dit zit het eerste team weer in de, ma in de dinsdag erbij. Voor de nee, nee, nee. We spelen allemaal uh, de 23ste nou, Dat is strategisch bepaald. Strategisch ja. bepaald. <laughs> ja, er, er zijn dus twee voorrondes en een finale op 3 januari, 4 januari. Drie, ik heb twee geen, drie van je. Ja, of vier nou in ieder geval wel. na na auto. Nieuw ja, ja, na nieuw ja. ja. ja nee, nou, dus zien we jou in de finale terug? Nou, nou, ik ben coach. Ik ben coach, oh, je bent van, coach, de, okay. coach van de coach van de partijen. Nou, <laughs> <laughs> ja, dat is ook leuk om te zeggen. Er zijn drie uh, namens de gemeente. En de okay. gemeente is natuurlijk best een grote sponsor. Zeker, het college doet mee. Ja. Uh, ja. De vier uh, de, ja. ja, de drie wethouders ja. en de burgemeester. Ja, ja. en dan uh, doet de griffie mee met ook oh, met leuke team. Ja, ook een goed team. En dan heb ik al een, een collega raadsleden van iedere partij één... Leuk, man. ...bereid gevonden om uh, ook het ijs te gaan betreden. Ja, oké. Okay, dus uh, is, die hebben er heel dus erg... Eindelijk een een echte coalitie. Echt een eind, eindelijk een echte coalitie. <laughs> goed vooruitzicht ja, ja, ja, voor de ja. komende vier jaar. Ja, ja, ja, ja. Nee, dus dat is heel erg leuk. Ja. Dat heb je voor vier jaar afgedwongen. Dat hebben wij voor vier jaar <laughs> ja. afgedwongen. Ja, ja, ja, ja. We hebben net gehoord dat de PVV toch weer gaat meedoen. Die, ja, die ja, staat ook ja, op het ijs. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Dan wordt het uh, gezellig geworden. Absoluut. Maar ik toch, ja, ik uh, zag die krijg jij ook erop. Ze hebben die indeling van die vrijwilligers. Ja. Dat is een klus, zeg, lijkt ja. mij. Ja. Dat doet uh, Yvonne Dammover. Oh, ja. Ja. ja, die al, is daar al, al weken, misschien al uh, zes maanden. Ja, dat denk ja. nou, ik. We hebben gisteren de derde versie gehad. Die heb je ook ja. gezien, natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja. Er, er wordt blijft... steeds meer ingedeeld. Ja, ja. ja. ja. ja. Nee, maar dan, ook daar zit wel een structuur in inmiddels. Hè. Want vroeger hadden we daar gescheiden uh, appgroepen voor. Oh, oké okay. voor de, de ijsmeesters. Die werden in ieder geval apart behandeld als, uh, ja, ja, ja, als uh, ja. de rest van de vrijwilligers. Nu zit alles op één hoop. Ja. En, uh, en is het overzicht ook wat beter. En ja. Uh ik denk dat ze dat heel goed gedaan heeft... om, uh, ja. om dat uh, gewoon uh, regelmatig te delen. Zo zie je ja. ook wie, wanneer, uh, wie iedereen staat natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik, ik word gecorrigeerd door het Thuisfront, uh, Hans. Verdeld. Ik kan het niet geloven. Maar de keurig finale is 30 december. Oh, 30 oh, december. Waar? Toch ja, voor, ja. nieuw. Oh, en Oh, wij? dank lieftallige Wat maken wij een fout, groep. Rob. maken nee, een enorme mina. fout. Ik had januari al voor de finale gereserveerd. Ja, dus ja, ik moet zeg ik gewoon even... ja, want ik ben hier geen idee ja, ja. Die voorzitter. Ja. Ja. Hé <laughs> hey, Rob, je hoort, of, uh, Dennis, je hoort vaak bij, uh, als je het over de evenementen hebt, dat alles duurder wordt. Hè? Dat veel duurder wordt. Hebben jullie er ook mee te maken? Ja, uiteraard. Dat zijn de eerste vergaderingen die wij altijd voeren... Gaan over prijsstelling. Ja, dat En, zal wel, ja, en ja. Uh, ja, wij ontkomen er uiteindelijk ook niet nee, aan om, nee, om nee, prijzen nee. op te voeren. En uh, nogmaals, dit is de 14e editie. En we willen het voor iedereen toegankelijk houden. Ja, en ja. Uh, ja, zeg maar, uh, regiotechnisch gebied zijn we echt de laagste van alles. Uh, worden het, uh, de, een, een entreekaartjes is 8 euro voor een dag. En dan kan je ook een dag schaatsen. Je, ja, kan erop, ja, ja, je kan erop, ja, ja, ja. je eraf, je zit schaatsen ah, bij oh, je. je krijgt streamen. een bandje en dan, dan kun je steeds terugkomen. Precies. En, uh, uh, dus het is niet voor een paar uurtjes, maar je kan er gewoon de hele dag gebruik van maken. Want die prijs is er niet hoger dan toen nog zitten van vorig jaar? Ja, wel ietsje. Wel ietsje, oké. Okay, ja, ja, dus uh, nou, is een, een, uh, een dagkaart is 8 euro. Ja, ja, ja. oké. Okay. Oh, dan krijg je meteen een dagkaart. Je ja. kan niet voor een uurtje gaan schaatsen nee, nee, voor 4 nee, uh, nee, nee. euro of zo. Nee, nee, dat, nee. Ja, dat is zo moeilijk. Dat is moeilijk. Ja, dat wordt het heel lastig Ja, wordt het lastig Natuurlijk. En, uh, maar en we, we hebben nog steeds de gouden bandjes. He, dat je voor drie weken onbeperkt kan schaatsen. Oké, okay. ja. Ja. Ja. Nou, dat is allemaal mooi. Dus, uh, ja. Maar ja, dan, uh, dan ja. moet je toch wel... Uh, zeker, heb jij je, je ja. schaatsen uit vet gehaald, Rob? Zeker, niet? zeker. En ze, en ze staan al klaar. Ja. Ze staan al klaar. Ja. Je hebt goed gekeken, ik ik heb goed gekeken op hoe televisie hoe je, hoe ja. je moet schaatsen. Fantastisch, Hans, dank je wel. Nou, nee, het is, mijn, het is altijd de uitdaging nee, is waar, geweest. Nee, nee, nee, nee. Ook toen ik nog voorzitter was van... Uh, Rob, jij gaat op het ijs. Ik zeg zeker op het ijs. Zonder schaatsen. Ja, ja, ja, ja, ja, jij hebt natuurlijk een lang gedaan, Rob ook. Ja. En, uh, als, jij nou, als jij nou aankomt uh, bij de ijsbaan op dit moment, ja. uh, wat zijn de belangrijkste verschillen die jij ziet? De vooruitgang, de ja? technische vooruitgang met name. Uh, elke keer wordt de ijsbaan ietsjes groter. Dit jaar toevallig niet. Nee hoor. Nee. Die is gelijk gebleven. Vorig jaar is die wel wat groter geworden. Ja, ja, dus, ja. we hebben het echt het over. geworden. Kijk, ja, toen wij begonnen uh, was er een, een blokhut en er was een ja. container. Ja. En dat was het. Ah. En we deden het met heel veel plezier en met heel veel vrijwilligers die hmm. er gelukkig nog steeds zijn. Ja. En het is allemaal wat professioneler geworden. Ja, ja. Lek, ook het curling met, met, met ja. de ringen in ja. het ijs. Dat en ik weet nog dat om de hoek vaak dat, dat dieselaggregaat stond. Ja, ja en dat en is de... altijd een ellende geweest. Ja, dat, dat, is, dat is altijd een ellende, ellende geweest. Nee. Maar goed. Oké, okay, hoorde... maar en nu, en nu uh, is er geen dieselaggregaat nee, nee, nee, meer. Want hoe doen jullie het, allemaal het allemaal nu ook weer? We hebben nu een vaste stroomaansluiting. Oh, vaste vanuit vanuit ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Uit de grond bij de fonteinen. Ja, een stuk ja. stuk goedkoper ook, toch? Een, ja. een stuk ja. voordeliger, ja. maar een ja. stuk minder ja. herrie. Een stuk milieuvriendelijker. Ja. Dus, Oké, okay, nou uh, Dennis, ja. hartstikke bedankt voor je tijd. Ja. Voor jij moet, jij ja. moet snel weer ja. terug. Want we horen dat we er bijna uit gaan. Ja. We gaan een klein ja. stukje eruit, geloof ik. Hey. Ja. Nog een hele minuut. Oh, nog een hele minuut. Oh, waar kunnen we het de, nog de, over hebben? Nou, de, hoeveel, hoeveel sponsoren hebben jullie op dit moment? Dat, dat durf ik je niet te zeggen. Nee, nee, kun je ze nou, allemaal even noemen? best wel wat voorloop geweest. Ja, ja, kun je dan ze allemaal even dan, noemen nog in een minuut? Ja, ja, loodgietersbedrijf Spolder. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Hij is Uiteraard. Ja, Bernard qua nou, ja. vuur. Nou ja, verder weet ik het niet. Ja. <laughs> nou, Loodgietersbedrijf Spolder. Ja, die zeker. Die is er zeker. Ja, wordt met alle sponsoren zijn van harte. Terwijl eruit, we vanavond... om ja, ja. uh, uh, um even een drankje ja. de opening van de ijsbaan mee te maken. Tussen 6 en 7. Tussen zes en zeven. Ja. En dan, uh, dan uh, proosten we er weer op. Zeker. Op, op, op, op, op, op. En, uh, dan wens okay. ik jullie een heel mooie, uh, hele mooie... Ding ja, een beetje ja. ja, ja, dit weer. Ja, dit uh, ja, weer. Dat ja, is we geweldig en Ik hoop dat jullie ook veel ingezet worden. Nou, dat zijn we al. Ik vier keer in ieder geval. Zonder ons geen ijsbaan al. Nee, zo is het. Hartelijk bedankt voor de tweede uur. Tot zo. Leuk. Dit is ZFM. Ja, heel leuk. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur. Door al mee.